Een zoektocht met hulp van de lijstpolitie leverde niets op. President Saleh van Jemen zegt bereid te zijn tot een vreedzame machtsoverdracht. De vicepresident heeft opdracht met de oppositie te praten om een regeling te treffen. Zo zei Saleh tijdens een tv-toespraak. Het was de eerste keer dat hij zijn volk toesprak sinds hij afgelopen week terugkeerde uit Saudi-Arabië. Daar werd hij maandenlang verpleegd na een aanslag op zijn leven. De Jemenitische hoofdstad Sanaa wordt geteisterd door geweld tussen regeringstroepen en opstandelingen. En er vallen iedere dag wel doden.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 Luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Uh, vanavond hebben we als gast Boeddha en Buddha leeft al, leeft al 50 jaar in de nieuwe energie Nou, nu gaan we het echt hebben Boeddha. Zullen we dat afspreken over de afgelopen 10 jaar? Okay. Onder het opzetten L okay. van Natarash En ja. het organiseren van spirituele concerten ja. Ja, Het punt is, Osho is zo ongelooflijk interessant Ja, kunnen we dagen over praten Eigenlijk hadden we gewoon kunnen zeggen, dit is gewoon een uitzending van Osho en je komt nog een keer terug om de rest te vertellen. Maar uh, nee, dat gaan we dus niet doen. Uh, ja, je hebt gewoon heel veel uh, dingen opgezet, georganiseerd ja. de afgelopen tien jaar. En uh, we beginnen even met een andere vraag. Vanwaar die passie de afgelopen tien jaar en van waar dat je dat daar niet, daarvoor niet gedaan hebt? Oké, oh, ik, ik heb in die jaren uh, daarvoor ook uh -huh. dingen opgezet, maar andere, <laughs> andere zaken. Oké. Okay. Ja.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 Er moest wat gebeuren en ik, ik DJ Chanto die, die kende ik en die was eigenlijk die wilde een, een nieuwe dansplek die was DJ op Van een Centrum in, in, in, bij uh, lage vuursen.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 En zonder dat was die nooit begonnen, want ja, zij wilde lekker kunnen dansen. Dus toen zei ik: Oké. Okay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 Ja, Chanto was de DJ en ik deed de hele organisatie. Oh, je door. gewoon je continu, je blijft dat doen, ook het uitnodigen van gasten en... Nou ja, om, om de het helemaal op te bouwen, iets van de grond krijgen natuurlijk, dat het gelijk gaat draaien in het begin. Mensen binnenkrijgen, de publiciteit en het netwerken dat het gaat bekend wordt, En ja, dat het ook zo'n internet komt, natuurlijk. Dat, ja, dat, dat was mijn aandeel hmm. erin en Shanto zorgde voor de goede muziek. Hmm.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 Wat voor concert? Uh, we hebben David Pramal natuurlijk al gehad. Ja, nou uh, in het begin draaide Premios Chivas dus ook een, een keer. Ja, Prem Joshua, dat was er nog. Wat, okay. wat is dat, Prem Joshua? Helemaal in het begin draaiden we dus de dansmuziek van, okay. van de uitzending van Prem Joshua, oh, okay. maar ook andere mensen. Natuurlijk, uh, in oktober komt nu een concert aan van Deva Kans En natuurlijk, ja, andere concerten ook, uh, ja, oh, ik, ik weet niet graag. of de naam of u wat zegt, Krishna Dars, Tina Melia. En, wat betekent Prem? In... Prem is liefde. Liefde? En, ja, okay. ik, ik vertelde wat over mijn naam. Prem is liefde en Boeddha staat voor consciousness en Verlichting. Dat is de vertaling van Boeddha, ja. Oké, okay, en Deva? Deva is divine. Wat betekent divine? Ja.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 ja, voor veel mensen misschien bekend als uh, succesvolle therapeuten hier in uh, Zandvoort. En dat nou, is we een grote. die van de, van de meditaties die ze zeiden geeft. De meditaties geeft, En het snel daten. Het snel daten ja. Oh ja, snel daten. Ja. Want u weet, daar, heb ik, daten, u daar weet. heb ik mijn inmiddels ex vandaan uh, gehaald. <laughs> <Ja>. <laughs> maar het heeft vier jaar en het was een hele leuke relatie. Dus uh, absoluut. Uh, Super. Ja. Ja. <laughs>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 in India ja, daar wat meer over op papier gaan zetten en een beetje een brochure over gaan maken oké, okay, leuk, en Raka heeft ook al belangstelling Raka die. Zo... Ik heb zeker belangstelling ah. ja, het is een lange droom voor mij het is al een heel lange droom voor mij om een spiritueel centrum op te zetten ah. en uh, ja Premuda die, die praat daar zo mooi en duidelijk over en uh, ja, ik hoop dat dat gaat gebeuren hmm. ja, als de juiste mensen een klik hiervoor voelen dan uh, laat alsjeblieft weten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 Ja, ja, dat klinkt heel algemeen. Maar ik snap wel, ja. wel precies wat je bedoelt. Um, of de luisteraars dat ook helemaal begrijpen. Maar in ieder geval dat, ik, dat je vanuit je liefde... vanuit je hart kan dat leven. en dat er, ja. Ja, Wat Osje ook zegt. Van je kunt eigenlijk dat echt maar pas doen... op het moment dat je in zo'n gemeenschap uh, leeft. Nou, dat... dat... Dat zegt. Hè, dus dat, dat je dan in zo'n centrum zit en als zegt van als uh, uh, je zegt van, uh, van nou, gemeenschappen, jij zegt van nou, dan wil ik een spiritueel centrum bijmaken met uh, waarschijnlijk workshops enzovoort. Uh, ja.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 Ja, je luistert naar het nummer Her van de bekende gelijknamige film.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 Um, voordat ik verder uh, ga wil ik eerst nog even iets kwijt over de groep ZEN. Um, uh, wel een beetje van persoonlijke aard, maar dat maakt het dus misschien juist uh, des te leuker. In uh, 1972 besloot de gitarist van ZEN om een bedrijf op te richten uh, dat zich bezighield met het uh, fabriceren van geluidsmengtafels.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 Ik laat doelstellingen, dat heb ik al lang losgelaten. Omdat ik gewoon zoiets van, nou ja, deze jaren maar even doorkomen. Eh, en daarna wordt het wel weer eh, helder. Maar ik kan me wel voorstellen dat die integratieperiode ontzettend belangrijk is. Want eh, ja, er is zoveel aan de hand. niet Heb ik nog geen eens over crisis, maar gewoon over, over je persoonlijk leven, over alles. De energie. Dus ik denk dat zo een integratie ontzettend belangrijk is. Ja, dat is ontzettend belangrijk. En we kunnen alleen maar hopen... Ik bedoel, Osjo, ja er zijn zoveel aankondigers geweest van de nieuwe tijd. Ik bedoel, je hebt ook die hele grote cycli